Eerder besloot het kabinet al om per 1 januari de minimumleeftijd voor alcohol naar 18 jaar te verhogen. Daarbij worden de kopers van alcohol aangepakt. Veel Amerikaanse overheidsdiensten blijven vandaag dicht omdat de werknemers niet worden betaald. De Republikeinen en Democraten in het congres werden het niet eens over een nieuwe begroting. En zolang die er niet is, is er geen geld voor het loon van honderdduizenden ambtenaren.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 Het weer, het wordt een droge en zonnige dag, temperatuur tussen 14 en 17 graden en morgen weinig verandering. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen knopend Burgerveen en Hoogmade, 8 kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is inmiddels vrij. A8 Zaandam richting Amsterdam, voorknopend Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Bad Hoevendorp 7. A16 Breda richting Rotterdam, voorknopend Terbrechtseplein 4. A27 vanuit Almere tussen Eemnes en Bildhoven 6. En de A44 richting Den Haag bij Wassenaar, 4 kilometer. Tot zover de verkeer. Ik zie het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 live mee met het WK wielrennen, Albert-Jan. Ze staan allemaal keurig netjes onder moeders paraplu. He? Wat een weer, hè, daar. Zo hé. Hey. Dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat, uh, dat is er een liedje van? Onder moeders paraplu. Ja, zullen <laughs> zal hem even draaien, Straks even, ja, even kijken. Even kijken in de uh, fonotheek van uh, CFM. Goed, goed, welkom bij derde uur van uh, zondag. Alweer. zondag. Alweer. Alweer de tijd vliegt weer voorbij. Het is negen uh, minuten over vier. En wat gaan we in uur drie allemaal doen? We hebben nog uh, druk genoeg. Uh, ja, dat dacht ik. Maar, geen zorgen. Zweet staat op een voorhoofd. We, uh, we gaan na de volgende plaat proberen contact te leggen met uh, meneer De Visser. Want meneer, onder het motto van gaat het weer een beetje meneer De Visser. Want als het goed is, uh, verblijft hij momenteel in Saint-Tropez. Want daar is afgelopen zaterdag een uh, zeilweek uh, geopend. En onder de noemen van de Wilde Saint-Tropez. Dat zijn schitterende zeilraces met historische zeiljachten. Dus we gaan ook kort over hier proberen contact te maken met meneer De Visser. Daarna, tegen de klok van half vijf, gaan we weer contact zoeken met Willem van Densen. Want die gaat ons vertellen hoe het is afgelopen op het circuitpark Zandvoort... met de Porsche GT3 Cup Challenge. En die finish je ongeveer om 20 over vier. Dus daarna gaan we even met hem bellen. Met Jaap van Lager natuurlijk, hè? Dat zou mooi zijn als Dat Jaap... zou mooi zijn. Het volks niet vandaag nog even op het circuitpark Zandvoort. Zou heel erg mooi zijn. Wat hij ook nog van ons goed heeft is natuurlijk de eredivisie voetbal. We kijken naar de wereldkampioenschappen wielrennen. Er wordt zwaar gegolfd op de golfbaan van Sint-Andrews, de Old Course. En bij de laatste doorgang stond hij gedeeld zevende, wat natuurlijk een hele prachtige prestatie is. Kijken of daar nog verandering in komt. Rond de klok van kwart vijf de gedicht des Tages. En dat doen we natuurlijk om onze Duitse gasten ook even te verwennen en het gedicht dat geheet Über den Wolken. Natuurlijk. Dus genoeg gepraat, muziek en okay, gaan we, we, gaan we gaan weer bellen. We gaan nieuwe muziek draaien. Hier is Paul McCartney in zijn single New. Geniet ervan bij Zandvoort op zondag. We've got nothing van Pom niet en nu bij CFM. Ja wel, het is er tijd voor Albert-Jan. Heb je er zin in? Ja, ik heb ja. er zin in. Goed, uh, we gaan. Uh, we hebben aan de telefoon hangen Frank de Visser. Gaat het weer een beetje meneer de Visser? Uh, dank je vriendelijk Albert-Jan. Gaat uh, bijzonder goed. Na een, een reis vol obstakels uh, is alles dankzij de ANWB helemaal goed gekomen. Ik moet eerlijk zeggen, de, de service die die gasten bieden, ik mag geen reclame maken, is echt. Dat is uniek. Van ze hebben hem weer aan de praat gekregen? Nee. Oh, dat, niet. Dat, dat ook weer niet. Dat helaas, maar goed, dat, dat, dat, ik hoop dat het opgelost wordt en zo niet, dan zien we wel verder. Ja. Maar uh, het is er sowieso erg mooi, één belletje en je krijgt gewoon uh, meteen iemand aan de lijn bij het steunpunt uh, uh, Lyon. En uh, er wordt echt alle actie ondernomen en het is echt het is een aanrader voor iedereen. Goed, dus alom veilig geland in Saint-Tropez. En uh, ja. dat allemaal in het kader van de voaalde uh, uh, Saint-Tropez. Ja. Kan je de luisteraars even in het kort uitleggen wat het precies is, de voaalde... De Vlaamse Saint-Tropez is, ik heb het al eerder uitgelegd... maar voor de mensen die dat niet gehoord hebben... is een, een, een, een, een oude zeilrace eh, begonnen tussen een Amerikaan en een Fransman... die vanaf Saint-Tropez naar Club saint Antsenk... aan uh, in -Pamp Pampelon, dus de dat, dat grote strand aan de zijkant van de baai, uh, een race hebben gehouden. En dat is uitgelopen op een, hele, een heel wedstrijdevenement... dat heette de Nieuw Lark... En in 1995 is daar een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee doden gevallen zijn. Toen hebben ze dat evenement toch gezet. Maar men vond het zo zonde om die traditie te doorbreken. En daarom zijn ze in 1996 of 1997 uh, zijn ze opnieuw begonnen. En toen hebben ze het een andere naam gegeven: Levial de Santropé. En het is nu uitgegroeid tot een, tot een van de meest prestigieuze uh, klassieke zeilbootrace. En daar hebben ze aan toegevoegd. Uh, de, de ultramoderne, ultrasnelle zeilboten, van onder andere het merk Wally. Het is allemaal uh, ja, de nieuwe composietmaterialen. Uh, materialen, en uh, ja, je kan dat niet vergelijken, die boten gaan zo verschrikkelijk snel. Ik kan in ieder geval even uh, korter zeggen, die boten kwamen uh, gisteren, zij is binnengekomen, gisteren ook hier aangekomen. Uh, vandaag uh, komen de laatste boten binnen. Morgen volgt de dat is een hele koffer, sorry. Misschien misschien wat story. <laughs> story. Um, de morgen volgde, volgde de inspectie van de boten. He, ze moeten natuurlijk allemaal voldoen aan een. Hetzelfde uh, uh, als bij golven, waar we het laatst over hadden. Iedereen heeft een handicap. Je uh, hebt een lengte van een boot, Het jaartal, uh, wanneer is een boot gebouwd, en, en wat kan hij, en wat mag hij, en, nou, enzovoort. Dus, het is aan de zijkant, vanaf de klant, een prachtig spektakel... maar vrij moeilijk te volgen, want je weet nooit wie in welke klas het vaart. Maar het is prachtig. Alle hele dure stalen- en polyesterboten zijn uit de haven van P. En er liggen nu alleen maar oude zeilboten... plus een paar van die racezeilboten. En het is echt alsof je, laten we eerlijk zeggen, een, een eeuw terug gaat. Het is, het is, het is geen één- uh, of twee daags evenement, maar het duurt een hele week, hè? De hele week, ja. ja, ja. ja. Goed, uh, hebt u al een kans gehad om even op de menukaart te kijken? Uh, uh, zeer zeker. Zeer zeker. En wat is doe het... het Ik doe het regelmatig trouwens. <laughs> uh, een aanrader is... Uh, bij club Senkhand senk de uh, de homa dus laten we zeggen een halve kreeft op een beetje van uh, spinazie en, en nou daar zit van alles onder is uh, dus vanaf 55 euro dus dat is heel prettig wat vertel je me nu ja <laughs> maar een kreeft moet ja. toch een kreeft moet toch zwemmen uh, meneer de visser ja, uiteraard. En ik ben uh, als sterrenbelt vis. Ik moet ook zwemmen. En ik heb zojuist een heerlijk uh, glaasje rosé gedronken. En uh, Cote Provence. Een Chateau Minuti op het ras En uh, ja, ook dat kost geld. Uh, ik doe dat niet altijd, maar eens in die, in die week moet je toch wel ergens gezien worden... Uh, 8,5, 9 euro betaald voor een glaasje rosé op dit moment. Goed. Uh, tot, uh, tot wanneer verblijft u in Saint-Tropez, uh, meneer de Visser? Blijft u ook tot de... Uh, met... Tegen niemand vertellen. Nee, dat zo... ah, is ook niemand die nee, luistert. Nee, nee, nee. <laughs> nee nou, ik, ik, ik denk dat het rond de 1, 1 of 3 november. Oké, okay, dus, dus we mogen je volgende week zaterdag weer even bellen over de... Jij mag altijd bellen, maar het, je hebt best kansen. Het, het, het weer is een beetje uh, wisselvallig. Ik ga morgen de, mijn, uh, mijn eigen boot ophalen in, in Cannes. Dat is een, een kleine, nou ja, 60, 70 kilometer recht over zee. Dat is wel een motorboot. Maar ik, ik vaar daarmee rond om uh, deze boot te promoten. Dus ik, ik neem alle mensen mee. En iedereen mag mee een rondje varen, bolletje drinken. Heel gezellig, hapje eten. En uh, het klinkt heel naar. Het klinkt ook als werken. Ja, ja. <laughs> en uh, de boot gaat waarschijnlijk... Uh, Rond de 12e 13 eh, op transport naar Nederland. om eh, weer netjes gemaakt te worden. Want als ik ermee vaar. maak ik het niet altijd even goed schoon. aangezien het heel druk is. en ik heb geen bemanning. Nee, dat uh, moeten we nog even over hebben. als je terug bent in november. Ja. <laughs> Frank, vanaf hier uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor je verslag vanaf uh, Saint-Tropez. Uh, we leven met je mee. Je krijgt een drukke week. Ja, ja. En uh, volgende week bellen we je rond deze tijd, uh, bellen we weer op. Hartstikke mooi. Ik trouw, trouwens uh, ondertussen strak 5-1 achter met je de boel. Nou, ja. <laughs> oh, oh, oh. Maar goed, jij, kon, ja, jij doet ook mee voor de gezelligheid. Frank. Ja, be goed, op, op, op. Bedankt voor uh, je verslag en uh, tot volgende week zou ik zeggen. Graag gedaan jongens en een prettige dag of jullie daar. Dankjewel okay. meneer de Visser. En dan hebben we hier een plaatje voor je. En het, Wie kan het anders zijn dan Johnny Holiday? Maar in dit geval Poor vie va commencer.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 Samy, pour moi la vie va commencer Jordan, Tom Brown en Funking for Jamaica. Ja, we waren de Eredivisie bijna vergeten in deze aflevering van Zovoet op Zondag. Nou ja, vergeten. We hebben zoveel andere dingen te melden. Maar hier komt hij dan. De eindstander van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart is in de Eredivisie. We hebben we allereerst Feyenoord tegen Den Haag. Een 4-2 overwinning voor de ploeg van Koeman. En Heerenveen, uh, dat is de ploeg van, niemand minder dan Marco van Basten... tegen Cambuur, een nipte overwinning, 2 tegen 1. Maar de klapper van, de, van het weekend begint om half vijf. En dat is FC Twente thuis tegen FC Groningen. Oké, okay, weg uh, oh ja. ja, zeg jij het maar. Twente? Uh, nee, foute boel, Groningen wint. Oké, okay, nou. okay, om een biertje, om een biertje, gaan we doen. Goed, en naar de volgende plaat gaan we gelijk even weer schakelen... met Willem van Denzen op het circuit. En die heeft voor ons de uitslag van de Porsche GT3 Cup... Challenge Sprint Race. Marius Mertens, here is One Step Beyond. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The Nazi sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockiness, rocksteady beat of beat. Het stekelijk plaatje, hè, dit. Je de single van Madness, en one step beyond. CFM, Race Radio, Pit Report. En voor de laatste keer vandaag, schakelen we live over naar Secrete Park Zonvoort, naar onze race reporter Willem van Dinsen. Willem. Goedemiddag, uh, nogmaals. Uh, ja, de Porsche Cup, hè, eh. zal ik maar zeggen, hè. Ja, wat zei hij, wat zei, hè? Goedendag. Ja, goedendag, hè, Willem? Ja, ja goedendag ja nee je zegt het allemaal Porsche Cup, Porsche Carrera Cup, uh, Duitsland en het mooie daarom is uh, achter de foto's en wat horen we aan het eind? Het wil Nou, uh, mooi kan je niet hebben natuurlijk. Uh, ja, Vanavond uh, die uh, deze race gewonnen heeft en dat uh, is heel mooi met op de tweede plaats uh, was dat uh, Niki Team. en derde uh, Philip Eng. Uh. Er ging uh, was nog wel een incident uh, waarom uh, de safety car uh, het veld uh, vooraf ging op een gegeven moment. De tracambok was een van de deelnemers die daar in het kind uh, vast kwam te zitten. Die auto moest verwijderd, vandaar de safety car. Op het moment dat de safety car wegging, uh, ja, of uh, hij zat te slapen of hij schakelde zich, uh, opgeeft van Kevin Eften. Daarvoor rijden uh, Jaap van Lagen en uh, Negi nou die konden doorrijden, maar de, rest de jaar, die moest toch wachten met de inhalen voordat ze uh, start- en finishstreepen uh, zij waren. Met als gevolg dat Jaap van Lagen en uh, Negi Tim uh, al een aardig makkelijker. Mooi voor Jaap, dus die overwinning. Uh, Martin van de race, uh, natuurlijk, Sean Edwards. Uh, gestart vanuit de pitstraat. En dan heb je 36 auto's voor je. En al een uh, gat van, een, uh, nou, ik zal zeggen 200 meter. Uiteindelijk meter. hij toch uh, als zevende. Op slechts uh, 8,5 uh, seconden vanaf winnaar uh, ja, Jaap van laag. Uh, zit uh, Sean Edwards dit dus niet mee. Uh, hij moet iedere keer uh, door uh, technisch malheur uh, toch uit de pitstraat of achteraan starten. En hij rijdt dan keer op keer geweldige inhouden races. Groen Edwards is de leider overigens in het uh, Supercup-klassement uh, uh, Polsjes... ...die vooral verrijden aan uh, de Formule 1-campus uh, uh, iedere uh, Formule 1-weekend. Dus de man kan sturen en doet dat uh, bijna ieder weekend uh, in Europa, in Amerika... ...noem maar op, vaak uh, samen met om al onderweg. Uh, ook zo iemand die uh, eigenlijk ieder weekend reist, dit weekend niet hier, ...maar was hier op de uh, hogeheimering. En dat zijn de pure profs en dat zijn de mannen... Die laten zien. Voor hem niet zo prettig voor ons om te zien uh, wel natuurlijk. Hoor. Wat is het mooie dan inhalacties? Als je er dan 30 uh, uh, nog weet in te halen binnen keer ronden, dan kan je het. Uh, ja, het uh, ziet er nou uit uh, dat ik het uh, laatste optreden was hier. Heel erg jammer natuurlijk. Uh, Timo Scheider uh, bij de TTM, de derde op het podium. Uh, ja, die uh, vertelde ook al dat ik zo met mij moet aan uh, zo'n voet terug willen uh, denken. En ik vind het mooi uh, dat ik zo'n voet dan met een uh, podiumplaats heb gesloten en dat uh, zijn mooie woorden. En ik denk dat de uh, meeste rijders Zandvoort uh, als baan zeker zullen we gaan missen. Oké, okay, dus het is uh, definitief dat uh, de DTM niet terugkeert in Zandvoort? Nou ja, uh, niet eens uh, definitief maar de, de kans uh, dat het hier volgend jaar is uh, die is minimaal. Ik uh, ga er maar vanuit uh, van niet. Het ja, kan altijd iets veranderen natuurlijk. Uh, verandering uh, gaat heel snel in de wereld. Ook in de autosportwereld. Maar zoals het er nu zo uitziet... Uh, gaat dat niet gebeuren uh, volgende dag. Zonde, zonde, zonde. Hé hey Willem, uh, ja, nog even een vraagje. Toen die DTM-race uh, afgelopen was... was meteen een uh, massa's mensen... van het uh, circuit richting uh, zeg maar. of zijn er heel veel mensen nog blijven hangen? Dat viel op zich nog mee uh, natuurlijk. wat een hoop... Uh, die toch in de autosport geïnteresseerd waren. Die waren ook geïnteresseerd in die uh, acties... Uh, allemaal met 38 voertjes. Maar toen die eenmaal uh, ja, de vlag gezien hebben, toen uh, zagen we echt leeg leeglopen. En, uh, we hebben nu nog één race ja, en dat is dan eigenlijk een, uh, ja, hoe noem je dat, uh, anti-climax. Want we hebben nu ook een uh, Porsche-carriera-race voor het luxe kampioenschap En daar zien we zeven van die uh, Porsches. En als je dan, uh, nou, laten we zeggen, een uur terug uh, de 38 uh, van start hebt zien gaan, ja... Dan is dat toch even min. Dat wil niet zeggen dat het er niet gereed gaat worden, maar met die zeven auto's natuurlijk. Dan ook nog die gaan een race rijden over 50 minuten. GELACH Wij hoorden die 38 net. Uh, ja, 18 rondjes hebben die rijden. Heb zij zo. Goed. Hey Willem, uh, geniet nog even na van uh, al het racegeweld. En uh, de race die nog gaande is. Uh, van hier vanuit de studio, hartelijk dank voor je bijdrage live vanaf het circuit de afgelopen dagen. Het was, een, het was weer een feestje. Ja, zeker. Voor mij ook. Een, uh, over feestje gesproken. Ja, als ik die foto's van jou bekijk die jij maakt van al die mooie auto's... dan was het voor jou ook een feestje. <laughs> ik denk dat ik even bij Audi ga kijken. <laughs> Oké, okay, nee, dat doe, dat, dat doe je heel erg goed. Hey, was je gisteravond trouwens nog bij het Oktoberfest geweest... op het uh, Raadhaarsplein? Ja, heel kort even. Heel kort. Oh, heel, ja. ja, ik meende al iets te zien van uh, Willem. Op, of, uh, op uh, Facebook. <laughs> ja, dat kan leuk. Ja, ik ben er kort, ik ga toch even kijken wat het was. Maar uh, ja, vanmorgen wordt het weer vroeg dag, dus uh, ik denk, ik maak het niet te laat. Maar... Nee, dat was ook uh, gezellig. Maar daar zal jij meer van afwijken, want uh, ik heb foto's van jou vriend. Daar gaan we het niet over hebben. Oké, okay, nee, dankjewel Willem voor van deze Vanaf circuitpark Zandvoort. Oké. Okay. Hey. Geniet er nog even van. Ja. Oh, Oké. Okay. Hoi. Hoi, Willem. Dat was Willem van deze Vanaf het circuitpark Zandvoort. Nu een echte freakplaat op de... Zalvoorts Radio. Hier is Nucleus en Jam On It. Three words of the wax, step yourself back. You're getting down and then you're giving no slack. Like a buzz, kicking with the sack, of big match throwing down and with the rock 'n' roll, tight, time In your mind, see you gotta it to your best reality. You gotta funk it up until it knocks you down and when you're bumping up, make we'll sure you pass it around. Come on, let's go to work. We got what'll make your body jerk. Don't stop, the body rock till your eyesight stops to get hazy Clean out your ears and you open your eye If you want to hear the music just come a If you don't know how, get ready to learn Cause Cosmo's taking his turn to burn Take a seat, and no end Then you add M-O and a 3-4-D Add a punk the beat and then what do you see? It's Cosmo D, yeah baby that's me I got the beat, but oh, that's oh so sweet Without me rocking this incomplete So rockin' this yoke Rock that joke, rock on and don't you dare stop. You rock this, rock that, and that's the fact. Put the jam on, crew, and rock your body right. Rock a the theme from the rock right? all the track and hit the whole wide world of a funk attack. To the beat, jump, get down. Let me rock it to the rhythm of the funk. It's action from hill to hill, from z to z. And when Jam On's rocking, everybody screams. Jam On it. To the man to speak. Hey, Superman had to see who he could rock. He blew away every crew he faced until he reached my block. His speakers were three stories high with one of his layers And when we bought on set outside, he said, I'm on the He said, I'm faster than the best feeding set when I'm on the set. I don't need no fans to cool my ass. I just use my super bread. I can fly three times around the world without missing a beat. With any rate, latest to the he turned his power on, and the ground began to move. And all the miles around, swaying to the groove. And just when he had pulled the crowd and swore he won the fight, we rock this with a 12 inch. It's your job with me, that'll rock it. So Jam on it. A jam on it. I said jam it. Jam, jam on it. Get out of your seat and jam do the... And don't get this out early morning. Jam on it. kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de week bij CFM. Wind Noordost. startbaan 03. Bis hier höre ik die motoren, wie een pfeil zieht ze voorbij. En het dreunt in mijn oren, en der nasse asfalt bebt.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 Regen durchtrinkt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee in der Luft auf In den Pflützen schwimmen Benzin, schillern wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen,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 Heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem naar redactie Elke zaterdag en zondag, zo rond kwart voor vijf, hoor je het gedicht van de week. Dat allemaal bij je eigen radio CFM. En hier is Diana Warwick, and that's what friends are for. And I never Mooie muziek, hè? Dionne Warwick bij CFM met That's What Friends Are For. Ze deed samen met al oh, haar vriendjes, jawel. Ja, ja. Ja, we hebben natuurlijk het WK wielrennen, we hebben nog de golf. Zullen we over beide dingen nog even wat, wat melden? Ja, want uh, over een, iets minder dan even spieken, 24 kilometer, dan uh, zullen ze uh, het peloton, de uh, finish bereiken. Ik, dat zullen we dus niet meer mee kunnen nemen in deze uitzending. Het is inmiddels droog geworden in Florence, alleen zijn de wegen zijn nog nat, het zonnetje... Komt er inmiddels door. Maar uh, het peloton maakt zich op voor uh, wellicht een massasprint. Dus uh, wielrenliefhebbers uh, schakel uh, straks nadat wij weg zijn. Even uh, naar Nederland 1. En nu weer thuis, dan kunnen we de finale nog meepakken. Dan gaan we naar de old course of St. Andrews. En dan hebben we het over golf. En uh, we kijken even naar de scorekaart van Joost Luiten. Ze zijn nog uh, niet gefinished. En uh, Joost Luiten is de tweede ronde uh, wat minder uh, goed begonnen. Hij heeft na uh, vijf hals twee bogies uh, gemaakt. Dus dat betekent dat hij dus twee slagen uh, moest inleveren. En uh, dat heeft gelijk consequenties voor de tussenstand. Want hij staat uh, nu, de uh, laatste keer dat we melden... Was, stond hij uh, gedeeld zevende. En doordat hij twee slagen heeft uh, moeten verliezen... is hij gezakt naar de zestiende plaats... die hij uiteraard weer met anderen moet delen. Gaan we even naar boven naar het leaderboard kijken. Dan uh, verrassend uh, de Amerikaan Peter Ulein. Ja, die speelt het hele weekend al heel erg goed... op die drie diverse banen. En vandaag uh, speelt hij ook heel degelijk met allerlei parren en een, slechts één bogey tot nu toe. Hij moet nog uh, vier holes te gaan. Hij staat op min 23, maar hij wordt op de voet gevolgd door Tom Lewis, de zweet en die staat op min 22. En dat geldt ook voor Shane Laurie. Dus wellicht dat uh, de Old Course St. Andrews vandaag tijdens de Alfred Dunhill Links Championships nog te maken krijgt met een play-off. En ik zei het destijds ook bij het KLM Open: het, als toernooi-directeur is het mooiste wat je kan krijgen, echt een cadeautje, een kers op de taart, is een play-off. Dus daar ook nog volop actie. Daar in uh, de Old Course of St. Andrews. Alleen uh, ja, de finish zullen wij niet meer meenemen, maar dat zult u morgen allemaal wel lezen. In de diverse kranten en publicaties. Oké, okay, wat uh, dat betreft de sport bij CFM. Zullen we nog uh, twee plaatsen gaan draaien? Gaan we doen. Jo, oké. Okay, hier is Marvin Gay en let's get it on. Op het, het heeft plaats van acht minuten. Het is al makkelijk vijf uur. Maar zo werkt dat niet. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want we gaan natuurlijk wel met Monty Python eindigen. Ook deze aflevering van Zandvoort op zondag. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Ook mede dankzij onze, onze verslaggevers ter plekke. Pieter Joustra en Willem van deze Pieter de verslag van het Shantikore Festival in het centrum. En Willem van deze stotte voor ons. Voor de racerij op het circuitpark Zandvoort. En dan met name natuurlijk... de de DTM race. En uh, Mike Rockefeller is uh, in uh, Zandvoort uh, kampioen geworden in de DTM. Helaas voorlopig voor de laatste keer de DTM in Zandvoort. En misschien wel definitief. Laten we hopen dat ze zich nog uh, gaan bedenken, uh, Albert-Jan. Ik vrees het van niet. Ik vrees het ook van niet. Want de maar argumenten die ze, voor, die ze daarvoor aandragen zijn best wel reëel. Oké. Okay. Nou ja, volgende week dan uh, zijn we er weer. <laughs> ja.